Doorgaans genieten ambassades immuniteit, maar sinds 1987 zijn er wettelijk mogelijkheden om toch een inval te doen, zegt de Britse regering in een brief van Ecuador. Vandaag wordt duidelijk of Assange in Ecuador asiel krijgt. In het noordoosten van Groningen is vanavond een lichte aardbeving geweest. Het epicentrum lag vlakbij Leermens, zo'n 6, 6 kilometer ten westen van Delfzijl.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 De Surinaamse president Boutersen zegt dat hij geen geld heeft gegeven aan het Kwaku-festival. Gisteren zei zijn ze kabinetchef dat Suriname 50.000 euro uittrekt om het de festival te ondersteunen. Boutersen zegt nu dat de Surinaamse regering alleen een bemiddelende rol heeft gespeeld in de financiële perikelen rond het festival.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 Het Nederlands elftal heeft zijn eerste wedstrijd onder Louis van Gaal verloren. In Brussel ging Oranje met 4-2 onderuit. In de eerste helft kwam België met 1-0 voor. Na de rust zetten Marsing en Huntelaar Nederland op voorsprong... maar tussen de 75e en 80e minuut scoorden de Belgen drie keer. Het weer nog vannacht in het Noordoosten, nog een enkele bui. Verder nevelig, overdag periode met zon, middagtemperatuur ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Die wordt uiteraard vandaag herdacht op Graceland. Het landgoed van Elvis Presley in Memphis. Maar ook in Nederland staat men daar uitgebreid bij stil. Bijvoorbeeld vanavond in de Remonstrantse Kerk Vrijburg in Amsterdam... tijdens een Elvis Memorial. En die wordt georganiseerd door vlootpredikant en Elvis van Fred Omvlee. En hij is nog steeds mijn gast in Casa Luna. En ook u komt aan het woord in dit uur over uw herinneringen aan... Elvis en aan de liedjes die The King heeft gezongen... en de liedjes die, die voor u het meest belangrijk zijn. Maar waarom zijn die liedjes dan zo belangrijk? Of is het toch ook de mens Elvis Presley die u nog steeds inspireert? Fred Ombre vertelde net dat hij wel degelijk ook door die mens Elvis Presley wordt geïnspireerd. Dat kan natuurlijk ook bij u het geval zijn. U kunt bellen met ons gratis telefoonnummer 0800-1121. Mailen kan naar Ncv.nl en Twitter ik kan met hashtag casaluna. Goedenavond, Tony van Weijen. Goedenavond. Dag, Tony. Tony, jij bent enorm groot Elvis-fan, hè? Ja, al eh, ruim 1,85 meter. 1,85 <laughs> <laughs> meter Elvis-fan. Wat, wat maakt jou <laughs> tot zo'n groot Elvis-fan, Tony? Uh, ja, dat is in den beginnen rond mijn achtste levensjaar geweest. Uh, ik kan het me nog herinneren als de dag van gisteren dat ik van uh, school kwam hoorde van vriendjes uit de klas dat er uh, een geweldige zanger op tv zou komen. En ik viel midden in wat later bleek te zijn, uh, de, de film Elvis on Tour. Mm -hmm. En ik viel in het fragment waarin Elvis zijn uh, backup zingers uh, de kans gaf... een lied van hen uh, te, ten gehore te brengen. Mm. En dat was een gospel. Sweet, sweet spirit. Een ja. sweet, sweet spirit. Je weet ja. meteen hoe dat lied had, ja, gaat. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, Fred opvleedt. Vrijwel direct daarna, Elvis was inmiddels tot tranen geroerd, uh, nam Elvis de microfoon weer en deed hij Lordy Miss Claudy. En uh, ja, een veel meligere, uh, ja, meezinger kun je haast niet verzinnen. Nee. En ondanks dat ik acht jaar was, geloofde ik beide nummers. Ik geloofde gewoon de echtheid waarmee hij uh, zowel het ene nummer voelde als het andere nummer. En toen al oh, had ik zoiets, mooi. al kon ik het niet onder woorden brengen, je moet heel groot zijn, wil je dat kunnen doen. Ja, ja, dus de geloofwaardigheid, die, die, die had je meteen door als het ware. Al was je nog maar een jochie van 8 en uh, wat denk ik, 1,30 meter dertig. <laughs> Ik heb me niet opgemeten die dag, maar het is zo rond één meter dertig geweest. Ja, mm. ja, ja, precies. En dat is je altijd uh, opgevallen, daarna ook aan het werk van Elvis Presley, is geloofwaardigheid? Ja, want uh, ja, ik hang geen, uh, geen enkel geloof aan. Maar desondanks kan ik, en dat is zojuist ook door de heer Omvlee uh, beschreven... elvers voelde of ervoer uh, rust bij het zingen of horen van gospels. En ik ervaar precies hetzelfde. Mm -hmm. dus ondanks dat ik Hoor. me niet zozeer met de boodschap bezighoud... Uh, de echtheid waarmee die gebracht wordt, dat doet me dan wel weer heel veel. En geeft mij ook inderdaad een soort van rust. Maar hoe verklaar je dat dan, uh, Tony? Je, je zegt, ik, ik, ik, ik geloof niet. En toch zijn die gospels in staat om mij rustig te krijgen. Ja, dat is uh, een van uh, de grote mysteries uh, voor mij. Ik heb geen idee. Ik, ik verklaar het door de echtheid, maar ik kan die echtheid niet uh, ja, uitleggen. Nee, nee, het is Fred, uh, als jij onderweg bent, hè, want je bent net bijvoorbeeld terug uh, van, van vier maanden Curaçao, je bent uh, aan boord van de Haremaize uit Amsterdam, uh, op weg naar uh, Curaçao gegaan en weer teruggegaan. dan ben jij vier maanden lang in dienst en ook samen met, met tientallen militairen daar aan ja. boord van zo'n uh, ja, 170 ja. 170 militairen. Ook dan laat je Elvis horen tijdens de zondagsbijeenkomsten, uh, bijeenkomsten, misschien dan nog wel op andere momenten. Herken je dan wat Tony nu zegt. Het, het, het rustig worden van die gospels, ook als je met het geloof aan zich niet. Ja, ik klopt, ik herken dat. Ik herken, nou, ik herken het zelf. En ja, ik, uh, ik herken het ook van anderen die dat ook op dezelfde manier uh, omschrijven. Wat je trouwens erg goed doet, uh, Tony, moet ik zeggen. Uh, Complimenten. Uh, ja, blijkbaar zit er dus echt iets in uh, muziek. En ik geloof ook dat kerken, hè, het christendom, uh, kerkdiensten. Die, die draaien ook voor een groot deel op muziek, denk ik. Eh, op, welk genre ook. Het, uh, of het nou een psalm, psalm is of een liedje, Ja, precies, als je, als je, precies. Of uh, orgelmuziek uh, of uh, een zwart gospelkoor. Uh, al nagenlang je muzieksmaak uh, uh, heeft geloof muziek nodig. Mm -hmm. <laughs> Om het maar zo te zeggen. Dus uh, misschien kun je zelfs wel afvragen wat was er eerst, uh, muziek of geloof. Maar... Uh, uh, ja, uh, het heeft iets met elkaar te maken. Er wordt een snaar geraakt in je. En uh, muziek gaat rechtstreeks je ziel in. Uh, en woorden ja, die moeten eerst nog via je hoofd en, uh, en doen er langer over. Dus het is mijn hard werk als predikant om het uh, op te moeten nemen tegen de muziek in de kerkdienst. Nou, niet als je Elf is gebruikt. Uh. <laughs> nee, nee, nee. Maar wat, wat heb je als predikant dan al nog toe te voegen? Nou, heel weinig hoor. Ja, dat, ik, ik, ook wij zijn toch maar een uh, dienaar. Dus uh, nee, het gaat niet om. Uh... Om de preek. Nee, nee, nee. De muziek is uh, zeker als het om Elvis gaat uh, belangrijker. Ja. En Tony, je zegt ik word rustig van die gospels. Maar zijn daarmee die gospels voor jou ook uh, uh, de, de, de favoriete stukken van Elvis Presley? Um, nou, ik kan niet een favoriet noemen. Daarvoor is uh, ja, het spectrum van, van alle muziekstijlen die hij gedaan heeft mm -hmm. uh, te wijd. Maar ik moet wel zeggen dat bijvoorbeeld Peace in the Valley... Uh, die, uh, ja, dat is toch wel een van de uitschieters. En waarom? Ja. Weer, ja, gewoon de echtheid. Uh, je gelooft het gewoon ontzettend. En, en daarnaast is het gewoon een, een schitterend lied. Ja, hm. je gelooft het. Je gelooft Elvis Presley. Dat, dat ja. komt heel duidelijk naar ja. voren uh, Je gelooft, ja, in mijn geval niet zozeer de boodschap... maar meer de... Uh, ik geloof dat hij gelooft in die boodschap. Ja. En dat het dus niet uh, voor commercieel gewin is geweest... Uh, hm. Ook de timing in zijn carrière om, om zulke nummers op te nemen was uh, ook ja, commercieel gezien heel raar. Hij nou, ja. doorgebroken als rock'n'roll zanger en om dan gospels te gaan uitbrengen, dat is niet uh, de meest logische stap. Was dat gevaarlijk in, in de opbouw van zijn carrière, denk je Tony? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het juist een stuk goodwill heeft uh, verkregen bij ja, wat toen de establishment was. Maar het is gewoon geen logische stap uh, geweest. Nee, want dat establishment had natuurlijk wat moeite met zo'n uh, heupzwaaiende jongens En misschien ja. dat die gospels hem wat meer salonfeet gemaakt hebben. Maar ik kan ook geen voorbeelden noemen van, van artiesten die sinds Elvis of gedurende Elvis hetzelfde gedaan hebben. Ja, hoogstens Bob of Dylan de... heeft ook zijn gospelperiode gehad. Uh, ja, maar net, net na het doorbreken ja. om dan direct ja, wat... op de gospel te maken. Dat geeft dan ook wel aan uh, het belang uh, wat Elke zelf hecht aan... Uh, uiten van zijn gelovigheid. Ja, ja, en Tony, uh, Fred Omvle zei in het eerste uur ook... Het, het is een man die eerder op intuïtie leek te leven... dan, uh, dan op intellect, als het ware. Is, is dat ook wat je in hem waardeert? Want kennelijk zei zijn intuïtie op een gegeven moment... ja, ik, ik wil nu die gospels opnemen, want daar heb ik nu behoefte aan... of die vind ik nu belangrijk... Ja, mensen om me heen hebben me wel eens de, elfes, de lopende Elvis encyclopedie genoemd. En, in, en als ik uit die kennis kan putten, dan zeg ik, als je kijkt naar uh, uh, de zijsprongen die hij heeft gedaan en de timing daarvan, dan is dat bijna totale willekeur. Dus ik, ik wil wel geloven dat het een soort van intuïtief proces uh, geweest is, dat hij s'morgens wakker werd en dacht, nou, het volgend album wordt een gospelalbum. Ja, ja. Dat moest dan gemaakt worden en dan maakte hij het ook. Tony van Weijen. Ze vrijde ook in die zin niet voor bij opnamesessies. Uh, het was binnenkomen, uh, sfeer creëren en dan nou, eens kijken welke nummers we gaan opnemen. Dus ook de keuze van de nummers zelf zijn, denk ik, uh, ik was er niet bij... maar ik denk gewoon heel spontaan en intuïtief geweest. Oh. Ja, nee, uh, uh, dat is niet ellenlang over vergaderd van tevoren... of dat is niet over overlegd met plaatbazen. Uh, dit was wat hij wilde opnemen op dat moment. Hij zal zijn favoriete nummers hebben gehad en die hebben meegenomen. Maar ja, ik geloof wel in, in een grote mate van spontaniteit uh, van het moment zelf. Ja. ja, Tony van Weijen, mag ik je bedanken voor je reactie? Graag gedaan. Ja, mooi, dan Tony. Ja, dank je. En dan gaan we van Tony naar Marianne. Marianne Langerak. Marianne, goedenacht. Ja, goedenacht. Marianne Langerak. Marianne, wat is uh, jouw band met Elvis? Uh, mijn band met Elvis, uh, ik vind zijn muziek heel erg goed... Al jarenlang. En dat heb ik eigenlijk uh, door mijn broer gekregen. Die was van, nou, vanaf de eerste minuut Elvis-fan. Kon ik alle platen meezingen en alles. Mm -hmm. Totdat ik een paar jaar geleden... Uh, ja, de kospels eigenlijk hoorde en leerde kennen van Elvis. En die vond ik zo ontzettend mooi. En toevallig hoorde ik toen dus straks mijn favoriete kospel... Precious Lord. Mm -hmm. Die wil ik ook horen... Als mijn einde daar is, yeah? dat vind ik, ja, verschrikkelijk mooi nummer. Maar ik wil teruggaan naar mijn broer. Dat was een, uh, ja, moet ik zeggen, losbandig type. Met een hart van goud. Maar helemaal gek van Elvis. Ja. Yeah. Helemaal gek. En toen hij ongeneeslijk ziek werd, draaide hij ook altijd kosmos. Van Elvis. En daar kreeg hij ook kracht uit. Mm -hmm. En dan heeft mij het liedje, He Touch Me, hmm, ja, geleerd. Ja, prachtig. Ja, wat, wat voor een lied is dat? Een wereldnummer. Een wereldnummer. En toen hij overleden ja. was, is dat ook op zijn begrafenis gedraaid. Ja, hoe, hoe was dat? Keer als ik... Hè? Hoe was dat voor jullie als familie? Uh, ja, zwaar. Maar weet je wat het rare was? Uh, ja, ik heb een geen contact met mijn broer gehad... omdat hij zijn eigen leven leed. ja En toen ik hem weer leerde kennen, toen hij ziek werd... en we kregen weer contact... en toen kregen we het eigenlijk over die kostpots. Dat is heel, heel raar gelopen. Hè? Mm -hmm. En nou, mijn favoriete nummer had ik dan tegen hem gezegd. Joh, ik vind dat zo'n wereldnummer. En dan zei hij tegen mij. Dan moet jij eens luisteren naar het nummer Hitachmi. He mm -hmm. ja. En toen dacht ik. Jij? Jij het losbandige type. Van vrouwtje hier, vrouwtje daar. En dan met zo'n nummer komen. Het ja. was zo'n tegenstelling. En... Je zag ineens dat... een soort andere kant ook van je broer. Ineens, ja, ja, hoewel hij vroeger een misdinaatje was geweest. Mm -hmm. En hij geloofde ook. En dat was juist het mooie aan hem. Ja, de ja. ene kant dat, dat wilde leven. Uh, hij leek ook een beetje op Elvis, als het ware. Oh, yeah? Ja, ja, dat ja, wilde dat leven en de wel. andere kant die geloofsovertuiging. Die, die, ja, die, die, die overtuiging. En de rust zoeken in de Kospels, ook wat Elvis had. Ja. Want Hoi. ik heb die dvd van He Touch Me... En als je die dvd heel goed ziet en beluistert... dan merk je de echte Elvis. Mm -hmm. ja. Fred Ompleen, ken je dat liedje? Het ja, het is fantastisch. Het is echt uh, ja, uh, ja, het is ontroerend. Nummer, uh, je, het, ja, het is te ja. gek. Het is ja, echt ook heel ja, ook inhoudelijk qua tekst. Een um, ja. enorm ja. geloofsnummer. Dat, mm -hmm. uh, ja, enorm. Ja. En een dat soort getuigenis, dan... ja. Liedje. ja. Ja, en dat dan bij zo'n type... Het ja. type man dat je denkt, jij? Weet je wel? Zo, en, ja. en ook op het laatst, hij, hij krachtte daar zoveel moed en put uit. En, en, en, hij lag hmm. ook opgebaard in zijn Elvis-kamer thuis. Hij Ze had een Elvis-kamer. Elvis ja. Met allemaal foto's van... Hij was, hij was echt helemaal gek van Elvis. Ja, dat het is gebeurt. Hij is opgebaard gelegen. Mm -hmm. En ze hebben constant Elvis-nummers gedraaid. Dat ja. gebeurt vaker Zo... hè, Fred? Dat mensen echt een Elvis-kamer inrichten. Ja, dat, uh, ik uh, ja. durf te beren dat elke Elvis-fan een Elvis-kamer uh, of een hoekje heeft. Uh, Jij ook, ja. Fred? Ja, ja, ook ik. Ja. Ja. Ja? <laughs> ja? Ten eerste mijn werkkamer <laughs> op de Marinekazerne. Maar uh, ook thuis heb ik uh, nou ja, in ieder geval twee mooie kunstwerken van Elvis. En die zijn heel speciaal. Uh, ja. Uh, en Wanneer zoek je die plekken dan op, Fred? Nou, ze hangen gewoon in de woonkamer. Dus dat is. Uh, maar. Dus ja, daarmee is mijn hele woonkamer uh, stiekem. Uh, <laughs> een Kleine een ja, ja, ja. Vroeger ja, deden we oh, dat met posters, oh, nou, maar nu met uh, een, een, een mooie kunstwerken. Ja, want. Wat, er komen nog steeds meer echte Elvis-kunstwerken. Er is echt ook een kunstenaar, Ton van Herwaarde, die, uh, die prachtige kunstwerken maakt. Die ook. Ja, nou ja. De, ja, grif van de hand gaan naar me zeggen. Ja. Ja, dat is, uh, maar goed, dat is behoefte. Uh, ja. ja, maar Jan? Ja. ja, ik zeg het. Dat is een heel een mooi nummer. En weet je wat ik ook zo'n mooi nummer vind? I believe. Ja. Heel simpel, maar de tekst is zo mooi dat maar... als je naar die kleine dingen kijkt, dan leer je geloven. Maar Jan, moet een stukje van Hitachi meer laten ja, horen? Wij ja, we gaan er een stukje ja, van ja, luisteren. Hey, doe het als Oda aan mijn broer. Nou, ben, doe het als ode aan je broer. Hoe heet je broer, Marian? <coughs> Jos. Jos. Wij willen het voor Jos. He okay. touched me. Marianne je dankjewel voor het gevoel. Dankjewel, Marjan. Ja, Dag. en jullie ook bedankt, hè. Dag. Dag. Dag. Something happened And now I know He touched me And made me who. Oh, since I met His blessed Touch Me, Elvis Presley and Ode aan uh, Jos Rak. Bij mij nog steeds gast uh, Fred Omfler. Hij is vlootpredikant. Uh, hij is Elvis-fan. En hij combineert die twee uh, uh, bezigheden. En uh, morgen organiseert hij zo bijvoorbeeld een Elvis-memorial ter gelegenheid van de 35ste sterfdag van Elvis Presley. In de Vrijbuurt, Dat is de Remonstrantse Kerk in Amsterdam. En uh, ja, veel mensen herkennen zich ook in het beeld wat jij in het vorige uur schetste. Van de rust die deze liederen. Mag ik zelfs wel noemen van Elvis Presley kennelijk uh, weten ja. te brengen. Ja, mooi. Ik vind het uh, echt mooie verhalen van uh, Tony en uh, Marianne. Inderdaad, ja, uh, uh, ik vind het gaaf ook dat ze uh, dat ook uh, zo durven te vertellen. Ja, gelukkig, blijkbaar, ben ik niet de enige. Nee, nee, nee. Want is nee, dat ook de, het succes van die Elvis-dienst? Want je stond ja. zelfs met zo'n... Je stond, dat, het, het taalgebruik permitteer ik mezelf al. Je stond met de Elvis-dienst zelfs in Paradiso. Ja, klopt. Ja, want ook... Ik ben daar toen mee in contact gekomen. En die uh, uh, directeur... Uh, die uh, was onmiddellijk ja, hadden, ik had mijn koffie nog niet op. We zei ik wil een Elvis kerkdienst en we doen het helemaal gratis. Want uh, dit, uh, dit hoort hier, laat maar zeggen. Hij snapte helemaal dat dat klopte. Gewoon dat, uh, dat Elvis uh, oprecht gelovig was. En nou, Paradiso, dat was een oude kerk. Ja, dat is waar. En uh, dus hij, ze hebben met enthousiasme gewoon uh, hun hele ja, uh, apparaat voor... Uh, Ten diensten gesteld van ons en, uh, en dat hebben, ja, ze hebben Prodeo dat uh, toen georganiseerd. Maar wist uh, Elvis zelfs het publiek rustig te krijgen? Ja, zeker. Ja. En ook uh, opgewonden hoor, want dat is natuurlijk ook leuk. Er zijn een paar van die swingende uh, gospels, So High, bijvoorbeeld. Dat is wel nou, handgeklapt. Uh, ja, precies. En, uh, uh, if the Lord wasn't walking by my side, nou, ja, daar word je helemaal vrolijk van. en uh, working on the building, dus... Ik vind ook dat leuk om daarmee te spelen... met de rustige nummers en de, ja, de opwekkende nummers. Uh, dus we hebben er ook staan zwingen. Ja, ja, ja. ja, dat weet Elvis ook los te maken. Ja. Aan de telefoon Rudy. Goedenacht Rudy. Goedenacht. Dag, Rudy. Goeienacht. Wat betekent ja. Elvis voor jou? Nou, ik, um, ik was een klein jongen van vijf en zes... en mijn vader was een Elvis-fan. is inmiddels al overleden. En ja... Eigenlijk is die min of meer gewoon een rode draad in mijn leven. En u, uh, jullie gast uh, spreekt mij zo enorm aan. En ik, uh, ik denk, ik, ik, ik luister uh, dus eigenlijk regelmatig naar mm -hmm. En toevallig ben ik een elvis fan. En die, jullie gast is net zo oud als ik ben. Ja. En ja, en zo, zoals dus in het gesprek ook verteld werd dat ik, uh, zoals ik, dus ook uh, ambities had om. ...en de maatschappelijke ladder zo omhoog te klimmen... ...ben ik uh, min of meer een, twee jaar geleden eigenlijk uh, weer uh, dus in een depressieve toestand gekomen... ...dat ik het eigenlijk helemaal niet meer aan kan. Mm -hmm. oh. dus, en het is zo grappig is dat, uh, dat daarin verteld wordt van Elvis is een goede voorbeeld daarin... Want um, wij waren vroeger, waren vroeger eigenlijk helemaal niet zo breed. En we waren ook uh, best wel uh, arm, laat ik het zo zeggen. Ja. In die zin, uh, als je vergelijkt in deze tijd met mijn uh, kinderen. En, uh, <coughs> dus dat, uh, ja, Elvis is dus eigenlijk altijd als een rode draad. Ik heb hem in de auto, ik, uh, ik luister thuis. En uh, ik ben altijd met Elvis bezig. Mm -hmm. Samen met al zijn, al zijn uh, Amerikaanse persingen en platen. De black label, uh, black label met zilver opdruk, et cetera. En mm -hmm. het is toch gek. <laughs> so, yeah. Als je maar noemen kunt. Maar ja. wat maar. ook heel grappig is, dat uh, als ik kijk naar Gospel. We hebben bij het overlijden van, van mijn vader. dus ook uh, een Gospel nummer uh, um, gedraaid. En dat was known only to him. Ja, dat maar. was een van zijn beste nummers. Ja. En dat, ja, dat, dat is eigenlijk uh, uh, min of meer. Uh, ja, Elvis helpt me toch, als ik in, in, in, in een dip zit... of, of in een mineurstemming zit, helpt me toch weer omhoog. Ja, dus Mooi. Elvis, weet, ja. weet je ook uit die depressies te, te <tus> houden, Rudy? Of ga je ja, dan te want, ver? Want ik, ik, nee, want, uh, ik gebruik dus uh, bewust geen uh, medicatie. Ik heb ook gesprek gehad met uh, psycholoog. En ik, uh, ik moet gewoon niet meer uh, verder... Ik moet, waar ik mee bezig was, 60, 70 uur per week... ik moet gewoon terug naar af, naar de 9-to-5-baan... en gewoon, ja, goed, ik uh, zal uiteindelijk ook mijn uh, salaris moeten inleveren... en ik zal tevreden moeten zijn. Maar, ja, Elvis, ik heb een, een, een speciale Elvis-kamer... en ja, ook, in, in die, ja, dan ga ik me terugtrekken en dan uh, ben ik bezig met Elvis. Ja, nou, het mooi. is een, een mooi compliment voor het werk ook van Elvis, hè? En, wat ik nou wat ik, ja, eigenlijk zo graag zou willen. Het is misschien wel heel raar, maar ik weet niet of het gebruikelijk is. Maar ik zou een, een lied even ten horen willen brengen. En dat zou me heel goed doen. Een lied van Elvis? Ja, mag dat? Uh, ja, dat mag. Tuurlijk mag dat. Ja? En, en welk lied wil je dan laten horen? Een fragment dan, Rudy, vind je dat goed? Ja, een fragment. Doe ja? Dan. En welk lied wil dan je laten al, horen? Je speciaal voor, die, uh, voor jullie gast. Known Om in de gospelsfeer uh, te blijven, ja. known only to him. Ja, prachtig, uh, Rudy. Uh... Nou, Fred zit er ja. klaar voor. Ga hey, okay. je gang, Rudy? Ja, oké. Okay. Known only to him are the great hidden secrets. I'll feel not the darkness when my flames are dimmed. I know not what the future holds, but I know who holds the future. It's a secret known only to him. In this world of fear and doubt, on my knees, I ask the question, why a lonely, heavy cross? I must bear. Then He tells me in my prayer, It's because I am trustworthy. Oh, he gives me strength for more than my share. Oh, Known only to Him, are the great hidden secret. I'll fear not the, the darkness, darkness when my flame shall dim. I, I know, know not what fire. the future holds, but, but I, I know, know who holds fire. the future. It's, It's a secret known no, no. only to him. Mooi, nou, Rudy. Mooi, Rudy. Duet, ik heb even ik ik heb even mooi, meegezongen. Ja. Uh, prachtig, uh, ontroerend. Dankjewel voor het bellen, ja. Rudy. Oké. Okay. En tot Dag een andere gedaan. keer. Alle dank je wel uh, voor ja. het zingen vooral. Dank Dag, Jawel. Rudy. Dag. Dank Dag. Dag. Ja, dat is mooi, hè. Hij ja. zingt het ook zo mooi, vind ik. Ja, dat is uh, Rudy, uh, prachtig. Hij heeft een beetje ja. dat, dat, dat ontroerende wat, wat Presley ook ja. uh, ja, okay. heeft. Ja. En zuiver. Ja, ja, absoluut. Want als je dan, dat vraag ik me ook dan af. Hè. Je, je, je vaart dan met je, je uh, collega uh, op die Haremais uit Amsterdam naar Curaçao en weer terug. Je bent vier maanden onderweg. Dat zijn vaak uh, jonge, stoere mannen en vrouwen ja. aan boord van zo'n schip. Uh, wat, wat vinden die dan van Elvis Presley? Nou, dus hebben het ze altijd. is toevallig altijd... een aardige dominee, ja, ja, ja, ja, ja, omvleed, maar dan komt hij weer. Dat, dat denken ze inderdaad... En, uh, en, uh, maar geen genoeg, er zitten altijd een paar Elvis-fans bij. Ook nu weer zaten er in ieder geval twee. Uh, uh, waarvan de om, bijvoorbeeld de bakker, Harry. Uh, en daar ben ik samen mee ook naar Memphis geweest. Maar like ik uh, ja, ja, Daar ben precies, je dus net ja, geweest. Ja, ja, precies. In juni zijn we daar geweest. Uh, uh, ook in marine tenue geposeerd bij het graf. En uh, Harry uh, is net nou, zo fan als ik. Hij is nog weer, uh, meer dan tien jaar jonger dan ik. Maar uh, uh, kortom, er zijn altijd gewoon... Overal waar ik kom, vind ik ook fans... Maar er zijn, ook gewoon mensen die uh, natuurlijk niet iets met Elvis hebben. En, maar die wel weer iets met uh, een andere artiest hebben. Ja, want is en, dat dus voor ik, jou... ik begin met Elvis bij zo'n dienst. En dan komen er mensen met andere verzoeknummers. En, uh, uh, dat kan uh, uh, Anouk wezen, uh, Robin Hezen, uh, noem maar op. Uh, en die uh, geef je allemaal ook een plaats in, ja. in de liturgie... van je ja, diensten precies, aan boord van zo'n schip. Ja, um, want... Is dat voor jou ook eigenlijk? Uh, je, je, je gelooft zelf erg in, in, in die manier van werken. Ja. Je gelooft heel erg in de kracht van popmuziek, ook binnen binnen een kerkelijke context. Ja. Maar misschien heb je ook wel geen andere keuze, omdat psalmen gezangen waar wij misschien nog mee zijn opgevoed, ja. dat die misschien die jonge mensen echt helemaal niets meer zeggen. Nee, ja, klopt. Ik, uh, ik doe dit werk nu tien jaar. Ik ben ook nou, uitgezonden geweest naar Liberia en Afghanistan. En in eerdere uitzendingen merkte ik wel, gebruik ik nog. Wel, er uh, was een soort mengeling van een bekend uh, gezang of psalm en, uh, en popmuziek. Maar ik merk steeds meer dat ook al... ja de een is misschien evangelisch thuis, dus die kent opwekkingslieden... de ander is misschien uh, hersteld, hervormd, ook letterlijk aan boord. en nou, Die zingt oude klassieke psalmen gezangen. Dus degene die een kerkelijk achtergrond hebben... hebben vaak ook weer, ook weer niet dezelfde gedeelde liederen nu. Kortom, als ik die psalmen of gezangen of liederen ga kiezen... Ja, dan, uh, dan ben ik de enige die zingt... Uh. Nou ja, dan schiet je denk ik je doel voorbij. Want ik wil uh, ja, verdieping, bezinning en uh, ja, ook herkenning uh, bereiken. En ja, daarvoor volstaat in mijn beleving popmuziek enorm. Er is zoveel mooie, ontroerende muziek. Ook die ik nu steeds weer leer kennen. Birdie bijvoorbeeld, People Help the People. Prachtig nummer, ik ken het niet, iemand kwam daarmee. Nou, ontroerend. Ik gebruik het ook dus in gewone kerkdiensten ja, nu. Ja. Uh, Want heb je dan ook nog een missionair doel? Wil je mensen ja. nog overtuigen van, van, van, van jouw verhaal? Nou ja, de, ja natuurlijk. Op overtuigen van het verhaal van het evangelie? <laughs> ja, nee, ja, op mijn manier wel, ja, absoluut. Uh, kijk, ik geloof dat iedereen gelovig is namelijk. Uh, niet iedereen is kerkelijk, maar wel iedereen heeft ergens een link met boven. Uh, en ik geloof ook dat de vorm van de kerk niet heilig is... Dus uh, ik zoek uh, dat, ja, die connectie, ik, ik wil communiceren. Dus wat raakt jou? Is, is, welk nummer, welk, welke muziek raakt jou? Nou, er is bijna niemand die niet een muzieknummer heeft. wat hem of haar uh, raakt. En uh, of, als, zoals ik net ook hoorde, van mensen ook zeggen: van dat wil ik op mijn begrafenis laten horen. Ja. Nou, als ik die laag kan uh, raken, daar, dan, uh, dan heb je het over de dingen die uh, er echt toe doen. Dus dat is denk ik mijn doel. Uh, een bijeenkomst organiseren die er echt toe doet. En dan, en dan heb je een kerkdienst. Ja, en dat, dat doe je dan ja. uh, aan boord van zo'n hare majesteit Amsterdam. Dat is dan een redelijk rustige missie, stel ik me ja. zo voor. Maar ja. je bent, je zei het al, in Afghanistan geweest. Je bent in Liberia geweest. Dan, dan word je met, met de, de heel lelijke kant van, van gewapende conflicten ja. uh, geconfronteerd. Ja. En die liederen die je dan aandraagt, die Popnummers of die nummers van Presley of die nummers van Bob Dylan of Leiden die dan ook tot tot tot gesprekken waarvan je zegt die zouden anders niet tot stand zijn gekomen? Ja. Weten ja, die ook de brug te slaan eh, tussen jou en en en de mensen voor wie je werkt. Ja, de militairen, ja, dat, dat gevoel heb ik. Laat ik zo zeggen, ja, ik, ik denk aan uh, ja, mensen die bij me komen die ook normaal niet naar een kerkdienst in Nederland gaan... maar die omdat ze vier maanden van huis zijn en, uh, en er is iets met hun, hun kindje. Uh, die dan daar ja, uiting aan willen geven, dat ze het verhaal gewoon kwijt willen. Niet alleen maar bij hun collega, die want soms kon je dat verhaal... ook juist net niet goed kwijt bij je collega's. En daar ben ik dan voor, om dat aan te horen en te, te delen en daar ook een kaarsje bij aan te steken en een mooi nummer te draaien... wat voor diegene de link, de liefde tussen hem en zijn dochtertje weerspiegelt. Uh, en, uh, en ik denk aan een, aan een moment dat ik met, toevallig waren de twee broers... die waren samen mee op uitzending naar Afghanistan... dat hun moeder een zware operatie moest ondergaan. Dat ze op dat moment samen, ze wilden niet naar Nederland... maar ze wilden wel even bij mij zitten uh, en een kaarsje aansteken... voor hun moeder uh, tijdens de operatie. Uh, nou, dat zijn uh, unieke momenten die je van tevoren niet kunt bedenken... die, die je ook niet wil bedenken eigenlijk... maar waarvan het wel prachtig is, ervaar ik dat we ze kunnen creëren. Ja, en muziek kan daarbij helpen. Ja, absoluut, ja. ja. Elvis helpt daar ook bij. En het wordt mij al duidelijk. Elvis betekent echt veel voor mensen. Als Elvis nou ook iets voor u betekent. Of als er liedjes zijn van Elvis Presley. Waarvan u zegt. Ja, die, die, die heb ik in mijn hart gesloten. Daar, daar heb ik veel steun aan gehad. Of die weten mij heel erg uh, blij te maken. Dan kunt u bellen 0800 1121. U kunt ook mailen naar kazaluna.ncv.nl En u kunt ook een tweet sturen naar hashtag kazaluna. Dat deed bijvoorbeeld Jacobin. En Jacobin zegt. Het is heel interessant om uh, te horen. Hoeveel je aan zo'n leven en zo'n persoon kunt uh, ontlenen, dat zegt uh, Jacobin. Dankjewel voor je tweet. Um, Graceland, je zei het al, je, je was op uh, uh, de terugreis van Curaçao, uh, jullie mochten passagieren, zo heet dat was in marine termen, ja, ja. Nou, het in die is geweest, hè? maar jullie mochten ja. passagieren en jullie gingen naar Graceland, het domein van Elvis, ja. daar ja. ligt hij begraven, de liggen zijn ouders begraven, nou vanavond gaan duizenden mensen ja. met kaarsjes langs dat graf. Hoe heb jij dat Graceland ervaren? Ja, als dubbel, laat ik eerlijk zijn. Het landhuis zelf is prachtig. Het is gewoon nog in originele staat. De sante eromheen vond ik wat ja, te goedkoop, eerlijk gezegd. Te veel goedkope t-shirts. En dat kan, dat, wat meer, dat kan meer stijl en uh, klasse hebben. Ik geloof dat daar nog wat verbeterd zou kunnen worden. Omdat, ja, het is... Het was oprecht een, een pelgrimstocht van ons. En, uh, het is maar een zie bedevaart. je dat ook zo een soort bedevaart? Ja, ja absoluut. Was het ja. voor jou een bedevaart? Absoluut, ja. Het, uh, en voor je vriend hadden die uh, de Ja, ook? Ja, we hebben wat op de muur van uh, Graceland geschreven... tussen al die duizenden andere teksten. En, uh, ik kan, wat uh, heb uh, je geschreven? Ik heb uh, geschreven Elvis, bedankt. Ik dacht, ik doe het in het Nederlands. Ja. Nou, want het uh, ja, staat ja, dichtste bij Precies, he? ja. Uh, want uh, hij geeft me veel. Gewoon, uh, dat, uh, nou ja, al was het alleen omdat ik hier nu daarover zit te praten. Dus het, uh, uh, uh, hij, uh, ik heb veel energie en uh, levensplezier uh, simpelweg te danken aan Elvis. Dus ja, het was voor mij absoluut een soort bedevaartsoord, uh, is het. Maar het kan, denk ik, stijlvoller. Het hangt daar een religieuze sfeer. Als ik hoor dat mensen vanaf ja. inderdaad met kaars langs die haven ja. gaan lopen. Ja. Dan, dan, dan heeft dat voor mij iets van. Ja, dat doet mij denken ja. aan katholieke beter. Ja, dat klopt, absoluut. Ja, dit is het hoogtepunt natuurlijk: de candlelight vigil. Een, een kaars, de de, de kaarsen, een waken. Een waken letterlijk uh, met uh, kandelaren. Uh, met, met, uh, met kaarsen. Toortsen. Ja. Ja, ja. uh, in, de, in de nacht dat hij, uh, dat hij stierf. Uh, dus dat is uh, regelrecht religieus. Er is ook een onderzoeker van het Meertens Instituut uh, uh, die uh, bijvoorbeeld ook uh, de, de, de rites op het uh, graf van Jim Morrison en die van uh, Elvis, dat hij uh, schaart ze regelrecht in de lijn van uh, de bezoekers aan Lourdes. Uh, het zijn moderne pelgrimages volgens ja. deze onderzoeken. En dat was voor jou ook ja, een ja, beetje ja, afgeleid ik, door alle Tierlandse. Ja, ja ik, ik had graag, uh, daar wil ik nog wel eens over meedenken, uh, hoe je dat uh, ja, chikker kunt doen en dus ook meer aansprekend bij de behoeften van ja, zeker fans van verre. Want ik weet zeker, ook nu zijn er honderden Nederlandse fans nou, die, die hebben ervoor gespaard, die leveren daar naartoe. Het zijn geen toeristen, dat zijn pelgrims. Dat zijn pelgrims. Ja, ja en er is, dat liedje natuurlijk van Paul Simon. Ja. Uh, dat is eigenlijk ook een pelgrimslied, hè? Ja, helemaal. We, we have reasons to believe ja. we, we, all, we will all be received in Graceland. Precies, in genadeland. Nou ja, dat, uh, wat wil je nou nog meer? Maar gaat dat niet heel ver? Nou, ik vind het mooi. Er zit misschien ook een knipoog in, maar ik... Uh, ja, ik... ik, ik uh, het, het, het gaat, nee, het gaat niet heel ver. Het, het gaat zo ver als het gaat. Ja, ja, maar jij hebt het ook zo ervaren? Ja, ja, ja. Graceland ja, ja, ja, als genadeloos. Ja, ja, ja, maar ik werd meer geraakt in Tupelo, laat ik eerlijk zijn. Is het geboortehuis. Precies, en het geboortehuis en ook het kerkje wat daarbij staat. Dat is wat verstilder en eenvoudiger. En uh, ja, dat is uh, ja, emotioneler. Dat heeft jou meer gedaan. Ja, ja. Juist ook omdat het eerlijker misschien is. Ja, ja, precies. Ja. En oprechter. Ja. En dus voor jou dichter bij Elvis Presley. Klopt, ja. Ja. Ja. Laten we gaan luisteren naar het liedje van uh, Paul Simon. Ja, dat is eigenlijk ook weer een gospel aan zich, hè? Ja, klopt. Ja. Graceland. Dockets. I'm looking at ghosts and empties doorgeraakt wordt. Ja, Graceland van Paul Simon. En, uh, als je weet waar, waar die het nu over heeft en als we het dan ook zo praten over het belang van Graceland voor al die duizenden Elvis-fans dan luister je nooit meer uh, naar dit nummer zoals je dat vroeger deed. Uh, we have reasons to believe we will all be received in Graceland. In genadeland, Paul Simon. Ja, Fred Omvlees is nog steeds mijn gast. Hij is predikant, hij is vlootpredikant. En hij is ook organisator van Elvisdiensten. Hij is Elvis-fan vooral. En vanuit uh, die liefhebberij, of liever gezegd die liefde mag ik wel zeggen... voor Elvis Presley, organiseert hij morgen bijvoorbeeld ook in de Vrijburg... de Remonstrantse Kerk van Amsterdam een Elvis Memorial. U kunt er meepraten, uh, u kunt uw liefde uh, voor Elvis met ons delen. 0800-1121, hashtag Kazaluna als u twittert. Of een mailtje, dat is ook welkom op Kazaluna. Uh, Luna uit NCV.nl en ik heb bijvoorbeeld een muntje van Rob Engelsman. En Rob schrijft: Lori Miss Chloe", daar hadden we het net over. Dat is een van de betere nummers van Elvis. Het geeft zijn belang ook aan in de overgang van rhythm and blues naar wat we toen rock and roll zijn gaan noemen. En ook zijn voortrekkersrol daarin. De, go de gospels daarentegen zijn glibberig en onecht. Alleen mensen met een slechte smaak en namaakgevoelens <laughs> kunnen daar in echtheid op dekken. Oké, Rob. Nou heel mooi. Uh, ik, ik accepteer uh, een afwijkende mening. Gewoon, uh, we, we agree to disagree. En, uh, het, uh, het, het, is, het blijft natuurlijk in die zin een kwestie van smaak. Dus, uh, maar heb je het wel eens eerder te horen gekregen? Van, nou, ja, zegt dat? Meent hij toch helemaal niet die Elvis Presley? Nou, nee, wat, nou ja, wat ik zelf al zei. Het is uh, het lastige van. Het, het is op het grensvlak. Want gaat iemand, een ander, gaat een ander op zo'n manier een gospel zingen, dan wordt het kitsch, wordt het te smieren. Dus ja, het is gevaarlijk, laat ik het zo zeggen. Maar, maar goed, dat ben ik dus gewoon niet met uh, Rob eens, het is, uh, dat het onecht is. Elvis was hier gewoon echt oprecht. Dat uh, dat, dat, dat staat voor jou als een paal ja, boven water. Ja, dat ook. Iedereen die erover leest, die dat in de tijd met hem opnam, die uh, is van overtuigd van dit. Uh, ja, dat kwam helemaal uit hemzelf en hij wilde dat per se doen en, en het moest zo en, uh, dus hij is daar absoluut oprecht in. Mm -hmm. Maar goed, het dan nog steeds geldt natuurlijk dat het uh, je moet aanspreken of niet, dus ja, dat er dus verschil verschillen. Precies. Ja, precies. Nou, als u de uh, discussie aan wil met Rob Engelsman of met Fred Omvlee, oh, dan kunt u bellen, mailen of uh, twitteren. Morgen dus die uh, Elvis Memorial in Amsterdam. Maar daarna, eind uh, augustus, uh, uh, is er opnieuw een uh, Elvis-bijeenkomst. Een tweedaagse bezinningsbijeenkomst. In het uh, Dominikanenklooster in Huizen. Ja. In Hussen. Hussen, oh, zeg ik uitsen. dat? ook? Ja, okay. ja. ja, bij Arnhem. Bij Arnhem. Wat, wat ga je daar precies doen? Nou, de, ik heb uh, vorig jaar uh, op het uh, landgoed... Uh, het vormingscentrum Beukbergen voor uh, militairen... vier keer, ook met een collega... Een tweedaagse bezinning op het leven van Elvis en op je eigen leven georganiseerd. I did it my way, noemde het. Um, en dat uh, was meteen al de eerste keer zo'n succes. Dat was overtekend. En daar kwamen toen ook zulke ontroerende verhalen van defensiemedewerkers, militairen uit alle krijgsmachtdelen en burgermedewerkers. die ja, hun eigen leven simpelweg weerspiegeld zagen in de muziek van Elvis en in zijn eigen levensloop. Dus die. Ze kennen elkaar niet, maar die. Uh, uh, nou, ik schets ook daar het uh, leven van Elvis. En vervolgens mocht iedereen zijn eigen leven in kaart brengen. Uh, hoogtes en dieptepunten. Met daarbij de nummers die voor jou van belang uh, zijn. Uh -huh. Uh -huh. En dat uh, leverde gewoon hele ontroerende levensverhalen op. Uh, rondom uh, ja, niet alleen hoogte, maar natuurlijk vooral ook dieptepunten van mensen. Dus van ziekte, sterfgevallen. Uh, uh, problemen waarin ze juist steun uh, vonden bij uh, de muziek van Elvis. En ook de nummers die ze op hun begrafenis wilden laten draaien. Mensen die op uitzending gingen en uh, het lied moesten opgeven, muziek moesten opgeven voor hun begrafenis. En die. Ja, als militair uh, ja, moet je al nadenken over je uitvaart als je wordt uitgezonden. Word je echt ja, dat wordt je in Afghanistan. Ja, is, je krijgt daar. Nou ja, je, is, het is verplicht om dat. Moet je, moest jij dat ook doen? Want jij ging nou, ook op uitzending naar Afghanistan. Ja, toen waren we nog uh, dusdanig. Uh, dat was, toen waren er nog geen uh, dodelijke ongevallen voorgevallen. Mm -hmm. Dus dat hoefde ik toen nog niet te doen. Maar na 2006, uh, uh, ja, werd het uh, grimmiger. En, uh, dat uh, dat dus tegenwoordig goed. is het standaard dat mensen. nou ja, dat er een goede foto is van iemand in uniform. Eigenlijk simpelweg met het doel dat mocht uh, uh, je te komen te overlijden... dan is er een soort statieportret. Uh. Dan kom je netjes in de krant. Ja, precies. Ja, ja. En ook uh, ja, voor de thuisblijvers is het uh, zinvol dat er wordt uh, dat degene dat de militair uh, heeft aangegeven... wat er uh, na zijn overlijden uh, uh, gedaan moet worden. En dan dus dat gaat uh, het uh, ook over de muziek die gedraaid moet worden op jouw Ook, uh, ook bijvoorbeeld, ja. ja. Zul jij ja, dat dus, weten? Ja, alleen ik heb wel de stelling van... Nou, dat laat ik, ik, ik heb wel een lichte voorkeur, maar toch... Uh, mijn begrafenis is voor de nabestaanden... dus die mogen dat ook weer zelf bedenken. Mm -hmm. Maar waar, waar zou je lichte zijn. voorkeur naar uitgaan? Nou ja, de, de, de, de twee, in ieder geval twee militairen die zeiden toen meteen... Uh, dat het nummer My Way uh, gedraaid moest worden. Uh, dus dat, de, de titel van de bezinningsdagen die dekte meteen al de lading. I did it my way. Elvis zong het nummer, wat natuurlijk ook bekend is... Van, vooral bekend van Frank Sinatra. Maar Elvis wilde dat ook per se zingen. En dat nummer dekt, dekte voor veel militairen bijvoorbeeld al... de lading van hun leven. Maar voor jou ook? Ja, voor mezelf. Ja, dat vind ik het toch ingewikkeld. Ik denk dat ik dan uitkom op toch op How Great Thou Art. Het, uh, uh, het nummer wat we straks nog uh, zullen gaan horen. Ja, dat, dat is een echt een heel een traditionele... Een uh, ja, een, een, een inderdaad een traditionele... Uh, ja, een lied wat geschreven is door een Dominee in uh, Zweden ooit en uh, wat daarna de wereld door is gegaan. Uh, dat is een, een losvang op God en op de schepping. Mm -hmm. Ja, en die zou je willen laten horen. Ja, dat horen. vind ik wel heel mooi. Uh, Duurt nog, uh, ja, ja, nog heel lang, hoor. Ja, hopelijk. Maar die, die bijeenkomst heb je dus ja. eerst gehouden voor, voor militairen. Nu uh, is dat voor iedereen die daar belangstelling ja. uh, voor ja. heeft. Want de directeur van het uh, dominicane klooster, uh, Aald Bakker... die hoorde dat ik dit deed. En die uh, vertelde dat zij ook graag dingen met muziek doen. En levensverhalen. Dus uh, zodoende kwam van het een het ander... En, uh, Gaan we het uh, twee keer uh, proberen in het uh, klooster. Kun jij je eigen leven ook schetsen langs, langs de, de nummers van Elvis Presley? Dat is wat je vraagt ja, te doen aan de deelnemers ja. aan, aan die sessies daar in dat klooster. Ja, de, de, nou dat. De, uh, geen genoeg zou het ook elke keer weer anders zijn. Want elke keer wanneer je, uh, is mijn ervaring, wanneer je je leven vertelt, ja. want ik doe ook zelf mee, vertel je toch weer anders. Dus elke keer je stemming hangen, af, precies, en precies, de fase in je, precies, je leven. Precies. Dus elke keer passen er ook weer andere nummers bij. Die je... Maar er zijn natuurlijk simpelweg nummers... die in een bepaalde periode van je leven uh, belangrijk zijn... en daaruit springen. Zoals je net vertelde over dat lied wat, wat dan voor jou belangrijk was... toen je vader overleid. Uh, exact, over werd. precies, ja. ja, ja. En, en wat is op dit moment een lied wat voor jou belangrijk is... in de levensfase waarin je nu zit? Ja, dat is een goeie. Dat, uh, nou, ik, ik, uh, ik hou ook van zeggen de de, de onzinnummers van Elvis. Uh, uh, ja, ik draai ook Elvis als ik hardloop mm -hmm. uh, op de repeat in willekeurige volgorde. Uh, en dan vind ik bijvoorbeeld uh, iets als Western Union: Klikken die klik. Een heel, een heel uh, ja, lekker nummer. Uh, het, is, uh, het heeft geen inhoud, uh, uh, maar het is gewoon heerlijk. Uh, ja, een vrolijk nummer. Maar het duidt erop dat uh, gewoon uh, heel gelukkig bent op dit moment. Ja, het leven gaat in volle vaart en goed. Uh, ja, ja, <laughs> ja, je ja. komt ook nu letterlijk recht van het strand van Katwijk naar ja, ons toe. Hè? Precies, en straks ja, weer terug. Dus het leven gaat nu goed. En ook precies. dan voorziet Elvis Presley dus in de, in de passende muziek. Ja, precies. Ja. Ja. We gaan luisteren naar, naar die ene gospel die je, die je net noemt. Uh, How Great Thou Art. Misschien zou die wel gedraaid moeten worden op jouw begrafenis. Ik zei al, ik hoop dat ik nog lang op zich uh, laat wachten. Maar het is wel muziek die, uh, die voor jou pakkend is. En die ja. eigenlijk uiteindelijk in de, in, de, in de basis staat... voor wat je wil uitdragen met uh, je diensten. Of het nou ja, Elvis diensten zijn, of Johnny Cash diensten. Of, dat ja, is wat je wil uitdragen. Precies, ja. Zullen we het ja. Elvis uh, laten zeggen? Ja, graag. Sing it fellows. When Christ shall come, we shall And there proclaim Oh my God, how great thou art Then say How Great Thou Art, dat was Elvis Presley. Ja, dit is een uh, echte gospel, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Waar, waar gebruik je Dit, dit lied komt in uit je... zijn tenen. Dit komt uit zijn tenen, ja. ja, dat hoor je inderdaad. Maar gebruik je dit lied in je diensten? Ja, dit uh, gebruik ik morgen ook. Ja, ik laat ook uh, verschillende versies horen. Uh, de, hij heeft dit nummer eerst al in de studio opgenomen in, uh, in 1967. En daarna zingt hij het live in 1972. Ook nog in volle kracht. En vervolgens zien we hem zingen in 1977. En dan is hij ja, opgeblazen en dik. En je ziet dat hij ongelukkig is, maar dat hij even gelukkig is als hij dit zingt. Mm -hmm. Dan zie je hem even ja, boven zichzelf uitstijgen. Het is heel verdrietig, uh, aangrijpend en, en, ja, en ook weer mooi om te zien. Ja, welke versie gebruik je morgen? Of nou ja, die uit 1972 en uit 1977. Als laatste, voor, vlak voordat we het nieuwsbericht ook zullen horen... dat Elvis Presley uh, is overleden. Ja, je maakt ook een soort theatervoorstelling. Ja, ja dus. het, is, uh, en daar, gek genoeg, het ontroert me elke keer als ik dat, die uh, compilatie zie van uh, beelden... dat uh, nieuwsverslaggevers zeggen dat Elvis is overleden. Dan, dan zie je, ja, dan voel je gewoon even weer die... Uh, ja. Die, die, die energie van dat moment. En ja. de, uh, ja. Tenslotte, Fred Omvlee. Um, je had het al over de bedevaartsplek... die eigenlijk dat Graceland uh, voor veel mensen is. Jij zou eigenlijk ook een soort klein mini-bedevaartsplekje... voor Elvis willen inrichten hier in Nederland. Hè? Jouw droom is om een Elviskapel kapel te bouwen in Nederland. Ja. Nou ja, en misschien hoeft het niet eens gebouwd te worden. Er zijn genoeg kerken. Dus ja, is een droom, droom nog wel wat nou, leeg, nou, ja, ja. precies. Ik droom van een, een, een, een Elviskapel. kapel uh, een plek waar, uh, uh, waar mensen terecht kunnen om de mooie gospels te horen. Waar je terecht kunt voor verstilling en meditatie. Waar we uh, kerkelijke vieringen kunnen houden. Waar uh, we ook uh, die bezinningsbijeenkomsten kunnen houden. Dus ik, uh, ik ben eigenlijk op zoek naar een kerkenraad voor de Elviskapel. Uh, om het maar zo te zeggen. Naar een gebouw denkt, nee, en naar een ja, kerkenraad. Ja, precies. Een... Uh, uh, en dat moet uiteraard ook uh, qua interieur mooi en passend zijn. Want Elvis staat wel voor een, uh, een stijl... En, uh, die misschien een tikkeltje kitscherig, maar wel aansprekend is. Nou, uh, ik uh, daag mensen uit om mee te denken. Uh, via Twitter heb ik al een aantal uh, mensen die uh, enthousiast zijn over het idee... Uh, uh, op mijn pad gekregen. En, uh, nou, uh, ik zou zeggen, denk mee met uh, de elviskapel.nl. Uh, Elvis, dat is ook een site. De site Precies. is er al. De kapel ja. moet er nog komen. De kerk moet ook nog gevonden worden. Ja, nou kijk de virtuele kapel is er natuurlijk altijd. Die is morgen dan in Vrijburg in Amsterdam. Ja, ja, die reist en Amsterdam. Overal, overal waar mensen rondom de Elvis uh, gospel samenkomen... is de elviskapel er al. maar Het zou mooi zijn als dat een uh, vaste vorm ook gaat krijgen. En daar word jij dan voorganger? Ja, daar word ik... Uh, ja, maar liefst ook nog met medevoorgangers natuurlijk. Uh, dat, uh, want ik geloof dat, dat, uh, dat er meer mensen uh, ja, uh, dit kunnen. Zou je, dus, zou je je baan bij Defensie ervoor opzeggen? Nou, dat gaat wel weer heel ver. Kijk, ik heb ook uh, een vrouw en <laughs> kinderen, hypotheek. <laughs> uh, uh, maar wie weet. Uh, ik geloof dat dit verhaal nog lang niet ten einde is, laat ik het zo zeggen. Dus, uh, Op weg naar de Elfeskapel. Ja. Die is er nog niet. Als u uh, uh, kennis wil maken met zo'n Elvis Presley-dienst, dan hoeft u niet te wachten op die Elvis-kapel. Nee, dan kunt u dus morgen naar Amsterdam. Naar de Vrijburg-Remonstrantskerk de in Amsterdam. Om 8 uur gaat het daar beginnen. Hè? Precies, ja. De Elvis Memorial, uh, uh, vormgegeven en geleid door uh, de vlootpredikant Fred Omvlee, mijn gast vannacht in Casa Luna. En trouwens, Elvis-fans zitten morgen de hele dag goed op een andere zender. Radio 5 Nostalgia, want daar draaien we morgen uitsluitend liedjes van Elvis. Niet en Gospels, ook andere liedjes natuurlijk. Uitsluitend liedjes van Elvis. En wij, Fred, treffen elkaar morgen tussen twee en vier opnieuw. Ja, dan op Radio gezellig. 5 Nostalgia. Ja. En dan, dan ga je uh, liedjes laten horen die voor jou heel belangrijk zijn, die jij heel bijzonder vindt. En Dat zijn vaak ook opnames die eigenlijk vrij uniek zijn, hè? Vrij zijn. Ja, ja, goed, speciaal natuurlijk. Ja, er zijn zoveel opnames die inderdaad niet bekend zijn. Die, uh, ja, die, de kenners, uh, zoals uh, Ronnie en uh, uh, Tony en Rudy ja, uh, ja, ja. Uh, natuurlijk allemaal kennen, maar maar gewoon die bij het grote publiek nog niet bekend zijn. En daar gaan we morgen naar luisteren. Gaan we morgen ja. naar luisteren op Radio 5 Nostalgie tussen 2 en 4. Voor vannacht enorm bedankt. Slaap lekker en tot straks, ja, zou dankjewel. ik dan maar zeggen. En de luisteraars ook. Ja, tot straks, dames ja. en heren. En Casaluna... Dat is het natuurlijk morgen ook. Vanaf middernacht, dan praat Bert Kranenbarg met bioloog Patrick van Veen. Hij is schrijver van het boek Help, mijn baas is een aap. Dat is een boek over het gedrag dat wij op de werkvloer vertonen. En dat gedrag dat lijkt wel erg op het gedrag van apen. Zo dadelijk klinkt de nacht anders hier op Radio 1. Dankzij Roel Koeners. Veel plezier met collega Koeners. En namens ons allemaal nog een goede nacht.